Dit is Ewald de jong met het nos journaal In Duitsland worden alle strijd tegen de E. coli-bacterie. Er komt een nationale databank waarin alle behandelingsresultaten komen te staan. Duitse specialisten hopen daardoor sneller te achterhalen hoe de nieuwe stam van de E. coli-bacterie het best behandeld kan worden. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt om terughoudend te zijn met het gebruik van antibiotica. Zo moet worden voorkomen dat de bacterie resistent wordt. Alles wijst erop dat het aantal besmettingen in Duitsland minder snel stijgt. De afgelopen twee dagen zijn zijn er zijn bijna 200 besmettingen bijgekomen. Sinds de uitbraak rond Hamburg zijn 19 mensen aan de ER-bacterie overleden. De man die in Hoensbroek met zwaard en bijl zijn buren te lijf ging, is een bekende van de politie. Het is een man van 41 met psychische problemen. Vanmiddag kreeg hij ruzie met buurtbewoners toen hij coniferen in brand wilde steken met een fakkel. Drie buren wilden hem tegenhouden. De agressieve man doodde één van hen. Twee anderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Ze zijn buitenlevensgevaar. De aanstichter van het geweld werd zelf doodgeschoten door de politie toen hij een agent bedreigde. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het geweld was. In een ziekenhuis in Tikrit in Irak heeft een zelfmoordterrorist zichzelf opgeblazen. Daardoor kwamen zeker vijf mensen om het leven en raakten bijna twintig mensen gewond. In het ziekenhuis werden mensen behandeld die eerder op de dag gewond raakten bij een andere aanslag in Tikrit waarbij zeventien mensen om het leven kwamen. Het treinverkeer van en naar Schiphol is al uren ontregeld. Aan het eind van de middag ging op last van de brandweer de Schipholtunnel dicht omdat er een machinist vermoedde dat er brand was. Er werd niets gevonden, maar de treinloop was toen al flink ontregeld en dat duurt waarschijnlijk nog de hele avond. Het hier vanavond en vannacht helder. Het koelt langzaam af tot minimaal rond 13 graden. Morgen vrij zonnig. In het noorden wordt het door een frisse noordoostenwind een graad of 20. Elders wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Let nu. ZIJIT. We are coming to you. stereo We want you to feel this Dat doen we met Robert McGill. Cuba. Oh ja. De klok van een uur gepasseerd. En er kan maar één ding betekenen. Zie het in de house. En als ik zeg zie het in de house. Drie uur lang of twee uur lang. Dat is elke week weer verschillend. Vanavond doen we het alleen. Maar dat betekent niet. Dat we niet zomaar iets in de haus hebben. We gaan zo meteen even bellen. Namelijk met DJ Nicky Romero. En ja, twee uur lang vanavond dus. Het tweede uur. Nicky Romero. En zit je hierheen in de studio. Hou hem dus zeker hier. Natuurlijk, zoals altijd, de heetste nieuwtjes. Hier op jouw radiostation. Zandvoorts Dansvloer. Hij is ook weer geopend. Ik heb weer een hele hoop lekkere platen voor je uitgezocht. Tweets en beats. Misschien... Pas het nog net in de show, dan komen ze ook nog voorbij. En ja, standaard eigenlijk, als vanuit rond die klok van tien voor tien. Dus zie je het, kite. Maar ja, zie she het zou zie het niet zijn zonder die he veel begeerde heert. Dat doen we gewoon lekker. Met deze van My Digital Anime. Uitgekomen op Seld Records. Dirty Press. Zometeen, Nicky Romero. Hou hem hier. Dan voor het 106,9 tot aan 11 uur. En vanavond in de studio, Nicky Romero. Zo meteen na die klok van 10 uur. Gaat hij knallen, gaat hij vlammen. Speciaal voor jullie, want als jullie naar nou zie je het luisteren, een uur lang Nicky de Romero in de mix. En ja, voordat we daarmee gaan beginnen, nog eerst eventjes een ander heet nieuwtje: Playboy Night in Krasnapolski, Amsterdam. En ja, wel 18 juni is het zover. Dan zal de Wintertuin in het prestigieuze Amsterdamse nh Haakran Hotel Krasnapolski worden omgetoverd tot de bekende Playboy Mansion van Juk Hefner himself. Het wordt een avond vol internationale allure met sexy entertainment, bekende gasten, top DJs en meer van het beste uit de wereld van Playboy. Ja, de gasten worden op de Rode Loper ontvangen door de playmates van het jaar... ...Mailan uit 2008, Chantal Hans uit 2009 en Irene Hoek uit 2010. Ja, dat wordt natuurlijk muzikaal omlijst en wat staat er dan deze avond te draaien? Nou, wat dacht je? Van DJ Dennis, Joshua Walter, DJ Roog en de Brothers in the Boot? Ja, met de, uh, je bent op deze avond dus gegarandeerd uh, van een diversiteit aan stijlen... ...die ervoor zorgen dat jij een onvergetelijke avond op de dansvloer zult beleven... Ja, wil je mee uh, natuurlijk naar dat feestje? Ga dan even naar Sea Tickets. En zorg dat je kaart op tijd in huis hebt. Maar ja, je wilt hier toch niet voor een dichte deur staan. En ja, we gaan het toch zometeen echt doen. We gaan zometeen bellen. Met Nicky Romero. Nu hier toch deze lekkere plaat. Electric Tango. Sex Story. Je het vast nog wel die bekende sample. We voetjes van de voetjes van hem voort. Steven voort. Met zometeen... Nicky Romero, de Sea Party Kite en heel veel hete hits. Hou me hier! Welkom bij in Sandvoorts Grootse Dansvloer. Ja, en uh, ja, waar moeten wij eigenlijk bij, uh, bij jou beginnen? Je bent zo jong, en zo'n grote carrière. Ja, wij nou, moeten beginnen bij mij, ik denk met de N. Dan dat is denk ik makkelijk. Dat is meestal in de alfabetische volgorde. Hé, <laughs> hey, maar... Ja, moet je ja. Zo jong, en dan al zoveel producties op jouw naam. Want ik kijk hier naar labels als Big and Dirty, Flamingo record, uh, Recordings, uh, Sneakers Music, Spinning Records. Wat volgt er nog meer? Uh, nou ja, kijk, dus uh, dus het is uh, ja, nu echt los gaan barstig zijn eigenlijk. Uh, Volgens mij af... is dit jouw jaar. Ja, het gaat wel goed, ja. Het is inderdaad uh, een heel goed jaar voor mij. Het eerste jaar dat ik echt... echt maar dan ook echt doorgebroken ben eigenlijk op alle, op alle stadio's, zeg maar. Echt grote feesten en grote labels. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus uh, ja, dus het is uh, echt een opmars. Ja, want ik uh, zie dat jij ook dit jaar voor het eerst uh, staat op een heel leuk festival. Dance Valley. Ja, dat is mijn eerste keer. Daar heb ik echt heel veel zin in. Maar ja, dit is niet het enige festival waar jij staat. Want ik kijk even in jouw line-up en er staat zomerkriebels. Eh... Uh... Pleasure Island, extreme outdoor in België. Ja, noem het maar op. Ik zag al op jouw Twitter voorbij komen dat jij dit jaar uh, naar uh, Ibiza helemaal los uh, gaat. Ja, klopt. In de Pasha, nou. Ja. Waar heb jij het meeste ja. zin in? Uh, nou, eigenlijk heb ik het meeste zin in de hele zomer. Want het is niet één, één ding. Maar kijk, de Pasha, Ibiza is natuurlijk wel een soort van doorbraak. Waar je als dj er wel, uh, wel een beetje naar uitkijkt. Een soort van stoute jongens, we spreken. Alleen... Ja, dat, dat is wel echt waar, waar ik heel erg naar uitkijk. Maar ook mijn Amerika Tour volgende, kijken af twee weken begin ik daar geloof ik. Dus ja, dat zijn echt uh, allemaal dingen waar ik heel erg naar uitkijk. Je bent haast niet meer thuis, joh? Nee, nee, niet zoveel. Nee. Komende zomer is inderdaad wat uh, schaars thuis Dat de bank. Dat uh, moet ik wel toegeven. Ja, en uh, heb jij eigenlijk nog winst uh, met welke artiesten die uh, of een plaat die je heel graag wil remixen, dan wel artiesten waarmee je wil samenwerken? Uh, ja, ik, denk, ja bijvoorbeeld een, uh, ik zou Madonna erg leuk vinden, aangezien uh, vind dat het gewoon een icoon is in, in de muziekwereld. Um, als je dat zou leven, zou ik Michael Jackson erg leuk vinden. Alleen ja, helaas gaat dat niet meer. Maar uh, anders zou ik, ja, weet je, grote artiesten zoals Robin Williams, dat soort uh, cool zou dus ik heel graag met samenwerken. Dat dus zijn allemaal dingen waar ik erg uh, naar kijk. Oké, okay. en ja, wat is het volgende? Een eigen platenlabel of een eigen management? Ja. Uh, of nou, of kijk je, ik... je nog niet en... zo ver? Nee, nee, ik heb wel een eigen management al. Ik heb een, een, een, eigen, manager, een eigen management, een boekingskantoor. Dus ik ben nu alleen bezig met een met label. En dat is vader zomer, zijn we dat uh, oud opzetten. Dus daar zijn we nu mee bezig. Oké, okay, wat, wat zijn de komende releases die we van jou kunnen verwachten? Want momenteel sta je nog erg uh, te knallen in de clubs. Samen met uh, Maarten en Pauw, oftewel de bingo players. Ja. Natuurlijk met de uh, gruwelijke plaats Slice. Ja, kan niet anders omschrijven. Nou, dankjewel. Ja, die is net uitgekomen vorige maand en... Dan komt het daar dat is een meer is uh, een, een plaat met een meer trendy kniphoog. Uh, die komt op het label van Sonnen van storm dat heet Thorn uh, Records. En er uh, ja, komt nog een samenwerking met Frederik die is zo goed af. Op een samenwerking met Hardwell. Er komt een, uh, een remix voor Eric Iglesias en Usher. Uh, een plaat met waarschijnlijk zelfs een plaat met Geta. Dat is nog niet helemaal rond, maar we zijn er al mee bezig. Um, ja, ze zijn er nog, ik heb nog vier eigen singles die klaar liggen, we hebben nog een andere aantal van onder andere City Samson, dus ja, het is echt een uh, junkie, ik ook nog berekenen, dus we hebben echt genoeg om naar uit te kijken, het zou bijna een album, uh, album kunnen heten. <laughs> Ongelooflijk, hé. Ik, ik word er gewoon haast stil van uh, als ik dat zo eventjes hoor. Nou ja. Als je in de pacha staat, dan moet hij de samenwerking met David Ketta toch wel uh, te regelen zijn, denk ik zo. Nou ja, precies. We zijn nog niet helemaal rond, maar hij heeft aangegeven dat mij in de CEO te willen. Dat is natuurlijk altijd leuk. dus er uh, ja, zal vast wel het een en ander uh, mee, uh, mee gemoeid kunnen gaan. Dus, dat wel ergens in. dus je gaat dezelfde kant op als exportproducten, uh, natuurlijk, van uh, ja. die met David ja, okay. Ketta helemaal los gaat. Afrojack. Ja, nou ja. Kijk, Apojack is, is, is, is natuurlijk naast een hele goede produce ook een van de eerste jongens die uh, met de Dutch Sound wereldwijd de doorbrak, zeg maar. Alleen, ja, ik draai ze gewoon iets minder, uh, minder die Sound. Ik heb iets andere zeg Sound, maar. Alleen, ik denk wel dat we beide misschien wel op dat vlak zouden, uh, ja weet je, een soort van een van de eerste uit Nederlandse jongens van onze leven kunnen zijn die wereldwijd echt, ja, echt, echt los gaan. En daar ze hart harde adresse hard, hard ook bij, denk ik. Dat bij goed. Ja, het is, het is toch echt een uh, groepje Nederlanders wat dit jaar echt ja, helemaal aanstormt en op elk festival staat uh, en ja, nu uh, op naar het buitenland gaat, zeg ik dan maar. Ja, ja het gaat helemaal los. En dat denk ik te aan het feit dat wij als Nederlanders toch een soort van uh, muzikaal uh, pluspuntje hebben aangezien. Heel veel ogen op Nederland gericht zijn. Dat, uh, dat we wel een voordeel hebben met, uh, met de Nederlandse dat we zo goed kunnen, uh, kunnen bereizen wereldwijd. Het is goed voor de Nederlandse uh, video's. dat betekent dat er later voor de, de jongeren gaan al die nieuwe kansen liggen, dat vind ik erg leuk. Ja, zeker te weten, want we scoren niet op het Songfestival, maar binnen de dance-industrie zijn we rijk vertegenwoordigd. Want kijk maar in de, ja, land kijk maar in de landen ja. om je heen. Noem maar eventjes een paar goede namen. Dan kom je er toch uh, bij één hand uit. En als je in Nederland gaat kijken, dan, dan zit je zo op twee, uh, twee handen. Ja, als je maar de DJ-Mac. De DJ-Mac de top 10 is helemaal uh, bijna. Niet, niet helemaal, maar wel voor, voor drie, vier de Nederlandse namen. Dus daar kunnen we er wel echt, echt heel erg los op zijn natuurlijk. Oké. Okay. Nou ja, ik heb hier een hele lekkere trek van jou klaarstaan. Die toch wat minder helaas nog wordt gedraaid. Omdat Sliced ja, alles overruled. En dat is de plaats van Alex Codino. Met Kelly Rowland. What a feeling! Ja, klopt. Dat klopt, en dan mijn remix. Ik ga hem hier op jouw CVM te draaien. Dit is Alex Codino. What a feeling! In de Nicky Romero remix. Hou me hier! Want zometeen het tweede uur van zie het. Komt er ook nog een hele lekkere set. Van de one and only Nicky Romero. Nicky! C.F.M. Zandvoort. En daarvoor hoorde je natuurlijk de man hemzelf. Nicky Romero. Hey leuk dat je nog steeds bent ingezakt op jouw C.F.M. Zandvoort. En ja dat doe je natuurlijk niet voor niks. Want wij geven hier ook nog wel eens wat weg. Voor de derde week op rij geef maar liefst weer een paar kaarten weg voor 69 Slam. Pinkster Beach Fest op bij Beach Club Ries. En wil jij erbij uh, zijn? Daar kan ik maar geheel uh, ...helemaal voorstellen, want daar hebben we natuurlijk niemand minder staan... ...als Richard Durand, DJ Gossé... ...en nog vele andere trendsnamen. En wij hebben hier kaarten liggen. Wil jij die kaarten? Ga mij dan volgen op Twitter... ...en stuur mij eventjes... ...een mailtje of een direct message... ...met jouw e-mailadres... ...of stuur even een mailtje... ...seeit at cfmzandvoort.nl En wie weet, ben jij één van die veelbegeerde kaarten... Voor 69 Slam Pinkster Beach Fest 2011. Hier op het Zandvoortse strand. En ja, nieuwtjes. Funk It on the Beach, de grand opening in Beach Club Vroeger in Bloemendaal. Op zondag 5 juni zal de grand opening van Funk It on the Beach plaats gaan vinden in de grootste en populairste beachclub van ons land. Beach Club Vroeger. Funk It is het nieuwste concept van Third Floor PV, de organisatie achter het onder andere Beat Lovers en Love Generation. Het is hoog tijd voor een vrolijk feest. Funk It is dan ook een mix tussen de 70s en nu. Danseres in velgekleurde outfits met afro-pruiken en shaded glasses, groovy purple. ...en gave velkleurige decoratie en dit alles in een mix met de muziek van vandaag de dag. Gewoon lekker jezelf zijn en respect hebben voor elkaar, terwijl je staat te genieten op de muziek van de artiesten. Ja, wie staan er dan in die line-up? Nou, daar komt-ie, de Flexicon, if you think, Seth. Tony Chacha, Dierashit, Beggy Begovic, Daina, Stefan Vilain, Under Control, Jermaine, S, La Fuente... DJ Patrick Razoon Bart Brass Mike Joshua House Religion Keith Carno Dennis Hercules Poshi, Supreme en de MC Patrick Brown en MC Clark Kent. Dit zijn de artiesten die deze dag tot een waar succes zullen gaan maken. En zullen gaan zorgen voor een heerlijk mix van de beste house, Latin en Urban. Je mag dit gewoon dus niet missen. Nou ja, de locatie is bekend, Beach Club Vroeger. Ja, en in tegenstelling tot andere strandtenten maakt het niet uit wat voor weer het is. Want Beach Club Vroeger heeft een enorme festivaltent die in een aantal minuten helemaal open kan bij lekker weer. ...en dicht als het slechte weer dreigt te gaan worden. Ook is de club dit jaar weer flink aangepakt... ...en is het voorzien van een enorme hoeveelheid ledschermen ...en een complete nieuwe vloer. Al met al de perfecte locatie voor dit nieuwe concept. Ja, kaartjes, je kunt het ongetwijfeld vinden... ...op de site van Beach Club Vroeger. Dit was het nieuwtje, zometeen meer nieuwtjes. Nu gaan we door met lekkere muziek. Wat dacht je van deze... Dan denk je, hey, dat is nog een plaatje van een tijdje geleden. Maar die deed deze remix. Incognito heeft nog geremixed. Speciaal voor jou, dit is See It. Tot aan 11 uur. Met zometeen, vanaf 11 uur, Nicky Romero in de mix. Nog een mailtje binnenkomen van Martine en Martine zegt... Hey leuk man dat jullie straks... De mix van Nicky Romero gewoon hier op jouw CFM Zandvoet draaien. Ja, dan gaan we toch nog eventjes naar Amsterdam. Midnight Freaks, het feestje in Club Air in Amsterdam. De Midnight Freaks kijken al maanden uit naar de vooravonden van Amsterdam Open Air Festival. Ze organiseren namelijk een hele dikke pre-party van dit festival... om alvast helemaal in de stemming te komen. En te proosten op een geweldige dag... Voor de gelegenheid komen hoofdact, owner Ozer en resident Limon... ...de man zonder schaduw en een special mystery guest vanuit het Amsterdam Open Air... ...die tot op een bepaald moment geheim zal blijven. Dat niet alle goede techno- en techhouse-artiesten uit Duitsland komen is nu wel bekend... ...maar dat er ook een in het speciaal uit Turkije afkomstig is... ...was de afgelopen jaren wel degelijk nieuws. Hoofdtek van de avond, owner Ulser, werkt en woont in Istanbul... ...en reist vanuit daar de hele wereld over... ...om te draaien in de mooiste en grootste clubs van de wereld. Hij wordt in de zin gezien als een van de meest getalenteerde artiesten van dit moment. Eerder dit jaar zit hij trouw nog compleet op zijn koop. Dus dat belooft wat. De Midnight Freaks zijn zeer vereerd hem te mogen ontvangen op 3 juni. Oftewel gewoon vanavond. Ja, wil je dat uh, meemaken... Daar kun je kaarten nog over via Paylogic. En ja, de mystery guest. Ik weet nog niet wie dat is. Ik zou zeggen, ga gewoon eventjes een gezellige kijkje nemen. Dan kom je er vanzelf achter. Zometeen. Natuurlijk rond die klok van 10 voor 10. De see it party guide. Ik kan je zeggen, daar zitten een paar hele leuke feestjes tussen. En zeker met dat lekkere weer komen er zondag voetjes in het zand. Drankje in de hand. Lijkt dat me helemaal leuk. Wat hebben we nog meer voor je klaarstaan deze show? De komende plaats. Stefan Luc. Body talk. Lekkere bliepjes. Voor een geweldig feest. We gaan ook nog eens kijken of we nog in de uitzending de nieuwe Mix Mash kunnen draaien. Op van Sunny James en Ryan Marciano. Hou me hier! Dit is hier het op jouw evenement antwoord. Weer een tijdje geleden dat wij rond die klok van team voor 10 echt een partykite hadden. Meestal waren we wat later. het zandkorps een kwartiertje, zal maar zeggen. Maar nou hier staat hij echt voor me. De partykite van deze week, en wat staat erin? Vanavond. We hebben hem net al genoemd in de. de Midnight Freaks Amsterdam Open Air Pre-party. Vanaf 11 uur ben je welkom, dus je kunt mooi naar de Laatste beats van Nicky Romero. Kun je erheen? En het duurt tot vijf uur. Je vindt het in Club Air in de Amstelstraat nummer 24 in Amsterdam. De kaarten zijn 15 euro exclusief fee. En je weet altijd, de door is moer. Wil je de kaarten in de voorverkoop halen? Haal ze dan via Paylogic. Wil je me eerst meer weten? www.r.nl. En ja, de line-up, dat is Oder Ozer, de man zonder schaduw en Limon. En er is een mystery guest van het MCM Open Air Festival. Dus zorg... Dat je gaat checken, wat is die mysterycast? Natuurlijk ook het feestje. Superstars in de escape. 11 uur beginnen. En het eindigt om 5 uur. De kaartjes zijn 10 euro exclusief. Fee en aan de deur ben je 16 hele euro's kwijt. De website www.welovehousemusic.nl Daar staat de hele line-up op. En de prijs. Maar ja, ik heb hier ook de line voor je. En dat ligt er niet om. DJ Hartwell, Soul Cartel, Featuring Danielle Penning. Fedor Lim Joko, Basti Laurens, Juvenice, Tamore en MC is Jolly Coot. Dan gaan we naar een ander leuk feestje in de Panama. Aan de oostelijke handelskade nummer 4 in Amsterdam. Madhouse. Ja, Madhouse. Kortom, één groot gekhuis, Oftewel, het feestje van DJ Jean. In het theater, It Reunion met Jean, Brian S, Andrew en MC Bouchy. In de studio... ...is het ook nog eens een dikke party met Santito, Cozy, Dennis Hercules en Bart Rez. Kaarten zijn 10 euro exclusief fee in de voorverkoop en aan de door 15 hele euro's. Kaarten zijn te koop via Paylogic en wil je eerst meer informatie? www.clubmadhouse.nl Dan gaan we naar de zaterdagavond. Waar moeten we heen? Nou, wat dacht je? Naar het feestje Framebusters in de escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur tot 5 uur ben je er welkom. Kaarten zijn zoals wekelijks 16 euro exclusief fee en zijn te koop via PayLogic. Deze avond staat er niemand minder als onze Sanfordse held, DJ Raymundo. Afgelopen zondag kon je hem nog zien in Beach Club Bloomingdale. Daar spinde hij de wheels of steel. En wil jij zijn nieuwe remix horen van Morikante? Jekke yeah, yeah, jekke yeah, 2011. Hij zal zeker voorbij komen. Daarnaast staat Radical Roy. Paul Sparks, Cassie on Percussion en de sexy Mr. S on sax. En we hebben ook nog een MC deze avond, dat is MC Coral. Dan hebben we ook nog de Eclectic Deluxe en daar vinden we DJ Danny. Dan hebben we ook de, natuurlijk het Amsterdam Open Air After Party in Club Air in Amsterdam. Ja, wie staat daar dan? Nou, Air One staat Stacey Pullen uit Amerika. We hebben Carlisle Leo uit Canada. David Labai, live in Tethero. We nemen in de R2 Rubik's en de Carillia Speakers. Kaarten zijn 15 euro exclusief en zijn te koop via Paylogic. Het volgende feestje, Metropolitan, morgenavond van 10 tot 6 uur in de ochtend in de Crystal Venue in Culemborg. Kaarten zijn 20 euro exclusief fee. Maar dan heb je ook wel een leuke line-up. Wat dacht je van Sintias, Arctic Moon, Eddie Sender, Ram, Artento Divini, Cor Feyneman en Adam Seller. Dan gaan we naar de feestjes van zondag. Funk it on the beach bij Beach Club vroeger. Aan de zeeweg nummer 83 is antwoord. En nou uh, ja, als je daar nog nooit bent geweest, forget it. Wat hebben we dan? En in de line-up: The Flexicon, Tony Tatcha, Jermaine S, Biggie Begovic, House of Religion, Stefan Villain, Under Control, Diana, Dear Rashid, La Fuente, wel bekend van de track Bang Bang, Patrick Brown, en many, many more to be announced. Kaartjes zijn slechts 6,5 euro exclusief fee. En ja, ik zeg altijd maar: aan de door is more. De kaarten zijn dan 15 euro. Nou, dat is toch wel de moeite waard om eventjes een kaartje in de voorkoop te halen. Dan gaan we naar het volgende feestje bij de buren van Bloomingdale. Kaarten zijn 15 euro exclusief. Fee. En wie staan er in de line-up? Claire en Sheila Hill. Brothers in the Boots. Chris Rocks. Mitchell Niemeyer. Frederik Abbas. En Lina Ahn. En ja, de dresscode is fashionable. En hou er rekening mee. Je mag geen tasje hebben. Ja, wie elke gasten of figuur dat belachelijke regelt heeft verzonnen. Ik weet het niet, vorige week kwam ik er zelf ook niet in. Gewoon een tasje met je autopapieren mag je dus niet meenemen. Dan zeggen ze, ja stop maar in je auto, dan wordt die opengebroken. Dan gaan we gelukkig naar het volgende feestje... ...in de Studio 80 en Secret Sundays on the Beach... ...bij Beach Club Fuel, oftewel het vroeger BLM 9. Kaarten zijn 10 euro exclusief fee... ...en aan de deur zijn ze 12,5 euro. Ze zijn te koop via scripts. ...en de line-up bestaat uit Gail Smith... ...uit de UK, Jamon Presley uit de UK... ...en Move D. Dan hebben we nog een feestje, Klik... ...bij Woodstock. Het begint om 3 uur... ...en om 12 uur wordt je vriendelijk verzocht... Band te verlaten. Kaarten zijn 12,5 euro exclusivie en aan de door zijn ze 15 euro. Kaarten zijn te koop via ticket script en de line-up Stefano, Ricetta, Wouter de Moor. de man zonder schaduw, Guido Snyder en de mystery cast sluit het feestje compleet af. Dit was de partycard voor deze week. Gaan we door met deze geweldige plaat. Mike Newman, Lady. Zo het gaat toch echt beginnen, de set van de one and only Nicky Romero. Yeah! <laughs>